Victoria, Queen Victoria, sitting shocked upon the rocking horse of a wave, said to the laureate, This mink's, of course, is sharp as any lynx and blacker, deeper than the drinks, as any hot and tot without remorse. For the mink, said she, and the drinks you can see are and hot as any And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 Drying in the sunshine, the sweet sunshine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 1-1-5-2 Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv, TV ZFM Text TV op kanaal 45 FM. Vader in de om je mond, de licht valt op je haar, maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Je kan wel merken hoe je bekijkt wat ik van je denk, je ogen steeds verdwijgen. Je kunt voelen hoe ik om je heen ga, ik van jou waar voel je nu maar ik het leven, maar kan veel beter zwijgen. Zeggen wat ik transjeer, wat ik met je wil en ook nog wel wanneer. Je kan er raden wat je zegt zal als ik je vertelde Datopje van maar kan veel beter zwijgen. Ik kan zingen van geluk, want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stuk. Wil je daar en te kijken tot ik alles van je weet? Met alle mensen vergelijk gelijke mensen die je toch vergeet. Wil je allemaal laten wennen tot je ook iets in me ziet? Kun je anders leren kennen maar misschien wil jij dat nee. niet? En ook nog wel wanneer, maar ik kan veel beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen Je kan me merken hoe ik je bekijk, op wat ik van je denk, je ogen stevig. fijn. Je kunt wel voelen hoe ik om die geeft dat ik van je hou, waarvoor ik nu nog ben, maar ik kan veel beter zwijgen Zwijgen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 The unexplained. I walk through your walls. of you bet on my chains. Yes, I will.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 A place that has no lines. At times I cry, just good times. I jump over oh, nothing in the day, all the trash is in my head, I gotta throw it away, it's alright, it's alright, it's looking like we're getting there, over here in clear place that has no lines, no times or crimes, just good times.